Goedemiddag, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Supporters die vanavond naar de arena gaan... moeten soms lang wachten voor een coronatest. Voor de wedstrijd tussen Oranje en Oekraïne... moeten de 16.000 supporters allemaal negatief getest zijn... Even in het centrum van Amsterdam testen en daarna een pilsje op het terras moeten veel supporters gedacht hebben. Nou, daar waren ze bij een kleine testlocatie aan een van de grachten niet helemaal op berekend. Er staat namelijk een flinke rij. Dat ziet voor slaggever Vincent van Rijn. Anderhalf uur bijna. ja. ja dat is wel lang hè? Te lang. Nou, Ik heb hier volgens mij nu een uur en een kwartier in de rij gestaan. Uh, dus ja, daar ben ik niet zo blij mee. Maar goed. Ja hetzelfde. Ja, Net het uh, eerste pilsje op het uh, hier. De wedstrijd in de Johan Cruijff Arena begint pas om negen uur. Dus waarschijnlijk zijn ze wel allemaal op tijd aan de beurt de toestand van voetballer Christian Eriksen is nog steeds stabiel. De Deense Bond is weer met een update gekomen... en zegt dat alle testuitslagen in het ziekenhuis er eigenlijk normaal uitzien. Eriksen werd gisteren onwel tijdens de EK-wedstrijd tegen Finland. Hij lag minutenlang op het veld en werd gereanimeerd. Inmiddels gaat het dus weer een stuk beter. Een man uit Breda is gisteravond aangehouden omdat hij geluidsoverlast veroorzaakte. Agenten die hem daarop aanspraken werden bespoten met verf uit een spuitbus... en bedreigd met de dood... De man riep dat hij scheid heeft aan de politie en weigerde mee te werken. Uiteindelijk kreeg hij pepperspray in zijn gezicht en werd hij opgepakt. De politie heeft vannacht in onder meer Deventer, Tilburg en Breda een eind gemaakt aan illegale feesten. Het was te druk en mensen hielden zich niet aan de coronaregels. In Deventer ging het er professioneel aan toe, zegt de politie. Het is niet één iemand geweest wat we zien binnen ook de aanwijzing is dat het echt een systeem is van meerdere mensen die dat samen georganiseerd hebben... Er uh, is contact geweest met mensen die een deur open hielden... waardoor mensen naar binnen konden. Uh, Faciliter zat erin die uh, lijsten bijhield van wie <laughs> aanwezig was. En we hebben een behoorlijke uh, professionele DJ-installatie uh, in beslag genomen... die we binnen aantroffen. Er werden meer dan 260 boetes uitgedeeld. In het weer nog: het is zonnig en warm. 20 tot maximaal 25 graden. Vanavond is het helder en blijft het lang lekker. En morgen eigenlijk meer van hetzelfde. Het wordt dan 24 tot 29 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de 7 staat een kapotte auto. Als je vanuit Zaanstad naar Hoorn komt, kom je die tegen bij Hoorn. Vier kilometer vielen daar met een kwartier vertraging, want de linkerrijstrook is dicht. Tot zover de verkeersinformatie. In cirkel Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 Van Zandvoort op zondag hadden we al een uh, Nederlands beentje. De Shorts uit 1983 met Command Safa. Daarin uh, de drummer uh, Peter Wezenbeek uh, uit Zandvoort. Die ook in die uh, band uh, destijds zat. De shorts dus. En uh, dit was ook weer zo'n uh, Nederlandse beentje uit de jaren 80, de Novo band. En you're gotta be mine aan het begin van het derde uur Zandvoort op zondag. Het derde uur, nog een paar uur. Het wordt al spannend. In de Arena, Albert-Jan. Want op 9 uur barst daar vanavond de wedstrijd los. <laughs> Nederland-Oekraïne. 5-3-2 of 4-3-3? Ja, nou ja, het spandoek bij het vliegtuig gaf aan 4-3-3. Maar hij doet 5-3-2. Ja, en als je dan halverwege bent en het gaat goed... dan wordt het vanzelf 4-3-3. Goed. Uh, waar gaan we het over hebben? Welkom terug. Allereerst even een tussenstandje voor de wedstrijd in de... In de... In het Europa Club voetbal die om drie uur is begonnen. En wel Engeland-Kroatië. Het is een weinig uh, inspirerende wedstrijd. En uh, wel wat, uh, behoorlijk wat gele kaarten. Best wel harde, harde, harde uh, tackles. Maar uh, weinig uh, echte uitgespeelde doelkansen. Tussenstand daar nog 0-0. Als er verandering in komt, hoort u het uiteraard in het komende uur. Over de tweetal platen hebben we uh, pitreport. Maar we beginnen met een uh, dan uh, met een uh, uitgebreid. Art Verhaal over wat er gaat gebeuren als de, als de Formule 1-caravaan zich vanuit Spa gaat verse, vers, verschuiven en richting Zandvoort gaat rijden. Wat daar de consequenties van zijn. Uh, half vijf hebben we natuurlijk het dier van de week. Die luistert naar de naam Libby. Zoslife Live, dat blijft nog even een verrassing. Het is in ieder geval zomers, heb, heb je me verteld. Oké. Okay. Het uh, is dus een live concert van een artiest of artieste of een groep in de tijd dat we nog met uh, alle publiek aanwezig mocht zijn. Nou, nog even wachten en dan kan het ook weer uh, in dit jaar. Hè? Dus uh, laten we hopen dat het hier ook weer al die regels uh, ervan afgaan. Uh, het gedicht van de dag zijn we inmiddels ook uit. Het wordt een, uh, een, een ode aan de liefde. We hebben nou odes aan de zomer gehad, maar deze keer wordt het een ode aan de liefde. Uh, dat is dan liefhebbers van het gedicht van Moeten we even wachten, want het is nog geen kwart voor vijf. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook het derde uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender, CFM Zandvoort. Het derde uur inderdaad alweer van dit programma... wwwcfm livenl Kijk je live mee in de studio Torweg 10A. En bij het prachtige weer van vandaag... moet je gewoon lekker naar het strand toe gaan. To the beach. En hier is de single van Splendid, The Beach. Let it down. Vergeet je radio mee te nemen als je naar het strand toe gaat hier in Sandvoort. 6A DAB Plus zijn wij te beluisteren op 106.9 in Zandvoort en de regio. ZFM al 30 jaar de lokale radio vanuit Zandvoort met... De mix van ZFM geeft je nieuws uit ondernemend Zandvoort. Verslagen van het circuitpark Zandvoort. Alles over films. De gebeurtenissen op de sportvelden. Alle showbizroddels. Rare berichten. En vooral het swingende ritme van de beste hits. ZFM Zandvoort. In het laatste gedeelte van dit programma Zandvoort op zondag hebben we weer een uh, SOS Live. En ook deze dame, Shaka Khan, is daarin al een keer uh, langsgekomen. Je hoorde haar met uh, I'm Every Woman. Race Radio. Pit Report. Pit Report. Nou ken ik wel een plaatje, over, jan met de sneltrein naar uh, Zandvoort. Maar volgens mij bij het volgende bericht kunnen we het beter hebben over met de vlam in de pijp. Haarlem, Heemstede en natuurlijk Zandvoort krijgen de week voor de Grand Prix op het circuit te maken met een onbekender autosportfenomeen. Een spektakel dat langzamer, maar meer bumper aan bumper en over de openbare weg rijdt. Met namelijk direct na de race op Spa-Francorchamps en met over de Formule 1 reist namelijk het hele Formule 1 circus van België naar Zandvoort. De Zandvoortse wethouder Raymond van Haafden heeft het zelfs over een karavaan van 3000 tot 3500 auto's. Die deze kant op komt. Geweldig om daarbij aanwezig te zijn, zegt hij enthousiast. Navraag leert dat er over de welhaast militaire verplaatsing nog weinig details bekend zijn of kunnen worden gemaakt. Feit is dat de Grote Prijs van België op 29 augustus middags wordt verreden en dat de renstallen na de race zo snel mogelijk naar het volgende circuit willen doorreizen. Dat van Zandvoort, dus voor de race van de week later op 5 september. Hoe eerder ze er zijn, hoe eerder de voorbereidingen op de volgende race kan beginnen. Met enorme vrachtwagens, mobile homes, trailers en uh, gewone vervoer rijden de teams vanaf zondagavond 29 augustus op weg naar Nederland. Voor zover wij weten wordt er direct na de race in Spa afgebroken en komt alles deze kant op, legt een woordvoerder van de gemeente Zandvoort nader uit. Meer details over aankomsttijden, routes en dergelijke zijn bij de gemeente nog niet bekend. Ook de organisatie Dutch Grand Prix zegt dat nog geen details te kennen. De FOM, Formula One Management, regelt de hele troepenverplaatsing en het Dutch Grand Prix is alleen verantwoordelijk voor de bewegwijzering. Wel weet een woordvoerder te melden dat er geen sprake zal zijn van één letterlijke karavaan... in de zin van één stoep vrachtwagens, zoals wethouder van Haafden beweert. Iedereen bepaalt zijn eigen tijd en vertrek en dat zal dus tussen het einde van de race op Spa en het begin van die van Zandvoort zijn. Daar, gaan een serieuze, daar gaat een serieuze planning mee gepaard. Dus op het momenten kan het erg druk worden en kunnen de wagens zeker bumper aan bumper passeren. Voordat Haarlem en Heemstede zich op kunnen maken voor de 105.000 bezoekers per dag tijdens de drie Formule 1 race dagen op het circuit van Zandvoort... krijgen ze dus te maken met af en toe een kolonne aan raceteams door de straten... Vooral op de bolwerken in Haarlem en bijvoorbeeld in een deel van Heemstede. En op de Zandvoortse Laan kan het dus behoorlijk druk worden. Misschien al in de nacht van zondag op maandag direct na de race op Spa-Francorchamps. Over tijdstippen volgt later meer informatie. Nou, wat ik belangrijk vind, kunnen ze wel onder de natuurbrug door? Uh, dat is een spannend iets, ja. Een heel spannend dat, dat, iets, wordt dat. Dat vroeg ik me destijds ook al af, want het zijn nogal wat uh, grote vrachtwagens, hoor. Maar goed, als je dit nou weet als Zandvoort, dat het zelfs die week, die zondag, uh, maandag daarop... Uh, voorafgaande aan de Formule 1... ook al druk is met verkeer richting Zandvoort... kan je daar als inwoner op Zandvoort natuurlijk op inspelen... door niet op die, dag, op, op die, uh, op die maandag bijvoorbeeld boodschappen te gaan doen... doe dat dan die vrijdag voordat de, uh, de race in spa Francorchamps wordt verleden... want dan is er nog niks aan de hand. Tipje? Oké, oké, oké. Goed, dan, Goed uh, ja. dan nog terug naar, uh, uh, even naar uh, wat er zich afgelopen weekend uh, weer heeft gemanifesteerd tijdens de uh, Formule 1 race in Baku. En uh, Formule 1-coureur Fernando Alonso vindt het namelijk niet eerlijk dat coureurs die crashen tijdens de derde en laatste kwalificatiesessie hun startpositie behouden. De Spanjaard van Alpine Renault startte zondag van de plek 8... maar heeft de, had de japanen Yuki Tsunoda en Carlos Sainz op de plaatsen 7 en 5 voor hem. Terwijl die coureurs hun bolides in de vangrail boorden... en zorgden voor een voortijdig einde van de sessie. De concurrenten konden niet meer pogingen ronde rondetijden te verbeteren. Ze veroorzaken met een crash een rode vlag, maar hun teams mogen de auto's wel repareren, zodat ze zondag in de race vanaf hun positie uit de kwalificatie kunnen starten. Alle andere auto's gaan naar het park vermee en die mogen niet worden aangeraakt. Dat is in mijn ogen niet helemaal eerlijk, al dus de tweevoudige wereldkampioen. Ik vind dat hij daar gelijk in heeft. Is zag zo? De wegen van teambaas Simon Roberts en de Formule 1 renstal Williams scheiden zich alweer. Roberts was nauwelijks een jaar teambaas bij het team van George Russell en Nicolas Lapiti. Volgens Williams is er geen plek meer voor Roberts in de organisatie na een interne herstructurering. Het was bij een genoegen om de rol van teambaas te spelen na het vertrek van de familie Williams uit de Formule 1. Nu de veranderingen goed zijn ingezet, kijk ik uit naar een nieuwe uitdaging... en wens ik iedereen in het team het beste voor de toekomst, dus Roberts. Roberts nam de plek in van Claire Williams... die vorig seizoen na de Grote Prijs van Italië is teruggetreden. De familie Williams trok 43 jaar lang aan het touwtjes van de uh, Ook even Volgende week zondag uh, is er dus weer een Formule 1 race... en wel op het uh, prachtige circuit. Dat geweldige <laughs> circuit. Geweldige circuit. Uh, hoe heet het ook weer? Het dan? Paul, Ricard. Paul Ricard. Ik haal ze altijd door elkaar. Paul Ricard. Zondag 20 juni, Grand Prix van Frankrijk op het prachtige circuit van Paul Ricard. Met al die uh, teststrepen aan de zijkant. Oh ja, prachtig. Dan uh, het nieuws uit uh, de uh, IndyCar. Want Rienus van Kanthout is voor de derde keer in zijn loopbaan naar een podiumplek gereden in de IndyCar-series. De Nederlandse autocoureur finishte uh, gisteren tijdens een veelbewogen Detroit Grand Prix als tweede. De race werd gewonnen door de formule 1-coureur Marcus Eriksson van Kalmthout... in de Verenigde Staten beter bekend onder naam Vike. Won in de absolute slotfase nog een plekje bij de herstart. De wedstrijd had daarvoor even stilgelegd naar een crest van Romain Grosjean. Na de onderbreking wilde de auto van Will Power op dat moment de leider niet meer starten. Van Kalmthout ging bij de herstart vervolgens langs Tacoma Sato... die hem even voor de crest van Grosjean juist had ingehaald. Eerder op de dag lag de Detroit Grand Prix nog veel langer stil... na een harde klapper van Felix Rosenquist. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht, maar was wel continu bij kennis. Vandaag uh, is er nog een race in Detroit. De zeven races, tot nu toe in de IndyCar seizoen... hebben uh, telkens een andere winnaar opgeleverd. Van zegen zegevierde eerder dit jaar in Indianapolis. Uh... Kijken we even naar de stand. Aan de leiding gaat Spanjaard Alex Palou met 248 punten. En Rines krant houdt dus één plekje opgeschoten: van 6 naar 5 en staat nu op 191 punten. Dankjewel, Albertan. Tot zover deze pit Reports. We gaan nog twee platen draaien tot aan het dier van deze week. En een van die twee platen, dat is deze klassieker... vaak gedraaid bij Zandvoort op zaterdag en Zandvoort op zondag. De Doobie Brothers, Long Train Running. De, de single van The Doobie Brothers. Radio in the Sun. Dit is ZFM Zandvoort. Zandvoort. En we gaan nog even naar Rio, so vlak voor het dier. Pieter Ellen. When my baby smiled at me, I go to Rio. De Janeiro. Mild Mio. I go wild and then I have to do the summer. And La Bamba. Now I'm not the kind of person with a passionate persuasion.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 Kom Ellen was dat en uh, Rio de Janeiro, zo vlak voor het uh, dier van de week. Hebben we hetzelfde dier nog als uh, gisteren of is die ook alweer weg? Uh... Nee, nee, nee nee deze zit er nog. En die luistert naar de naam Libby. En Libby is een mix tussen een Labrador en een Australische herder van twee jaar. Helaas was ik in mijn vorige huis niet meer op mijn plek... en daarom zoek ik nu een nieuw huisje. Mocht u nou bij het, bij het horen van uh, het, het woord Labrador al heel enthousiast worden...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 Voor mij is dat geen probleem en kan ik er heel netjes mee lopen. Als ik eenmaal gewend ben kan ik prima even alleen zijn, ben netjes zindelijk. Als de bel gaat blaf ik even zodat u weet dat er iemand is. Mijn nieuwe baasjes moeten met mij actief aan de slag gaan. Cursussen, denkspelletjes, fietsen en stevige wandelingen maken. Als ik me verveel kan ik namelijk achter de snelle dingen aanjagen. Is, voor mij is dat heel erg leuk, maar helaas denken mijn baasjes hier vaak anders over.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 088-811-3420 Maar kijk ook even op de website www.dierenthuiskermeland.nl Want ook Libby verdient een thuis. En zo is het maar net, Albert-Jan, Libby en de andere leuke dieren wachten op een nieuw baasje. Keesomstraat 5 in Zandvoort, Nieuw-Noord. Is hier John Anderson en uh, Hold On To Love. There you have it You see this love regretting Something wrong Started bleeding, you gotta get out. You're leaving, you're on your own forever. It's not the Naar het volgende plaatje gaan we hem weer doen bij de Zandvoortse Radio. De SOS live. De Zandvoort op zondag live. En dat betreft een zonnige plaats. Maar voor die tijd ook nog even een zonnig plaatje. Ricky Martin. hoe ik wil Ik quiero tenerte siempre y no dejar de esta historia no se acaba noche Het was Pentapaca, de single van Ricky Martin en uh, Maluma. Een uh, heerlijke zonnige plaats, zo vlak voor de SOS Live. En uh, ook de SOS Live vandaag, Albedjan, uh, is een uh, zonnige plaats uit uh, begin jaren 80. Quincy Jones, ken je hem nog? Ja, ja, ik ken Quincy Jones, die heeft heel veel uh, muziek gemaakt. Hè? Heel veel muziek uh, geproduceerd en uh, dergelijke. En ook uh, deze zomerse single, I Know Korea. We gaan hem uh, live uh, voor je draaien. SOS Live. Op zaterdag en op uh, zondagmiddag, even naar half vijf, doen we hem, de Live. Zandvoort op zaterdag of Zandvoort op zondag uh, live. Ditmaal de mooie uitvoering van uh, Quincy Jones en I Know Corida. Het is tijd voor het gedicht van de dag. Ik zeg, jammer dan. Als je beter kan, als je denkt dat je beter kan krijgen, nou, doe het dan. Als je denkt dat die ander veel beter is... Nou, ga dan. Als je denkt dat de liefde nu over is... Ja, doe het dan. Ga dan. Jammer dan. Nee, nooit, nee. Nooit was je voor mij genoeg. Nee, nooit. Ik gaf je alles waar je mij om vroeg. Zeg mij, zeg mij... Is dit het leven voor het leven wat je wil? Voorbij? Voorbij? Ik zeg genoeg. Het is genoeg. Als je beter kan. Als je denkt dat je het beter kan krijgen. Nou, doe het dan. Als je denkt dat die ander veel beter is. Ga dan. Als je denkt dat de liefde over is. Doe het dan. Ga dan. Jammer dan. Als je denkt dat de liefde nu over is... Tja. Doe het dan. Ga dan. Jammer dan. Als je denkt dat je beter kan krijgen... Doe het dan. Als je denkt dat die ander veel beter is... Nou, ga dan. En als je denkt... Dat de liefde nu over is? Ja, doe het dan. Ga dan. Jammer dan. Maar wees gerust: onze liefde is waar ik in berust. Als je beter kan als je denkt dat je. Als je denkt dat die ander veel beter is, nou ga maar dan Als je denkt dat de lied nu over is, ja doe het dan Ga maar dan Jammer moet je er eigenlijk gewoon in staan. Hè? Albert, je had er uh, gewoon een feestje van maken. Oh, geweldig. Jammer dan, een heel uh, trieste gedicht. En dan uh, de vrolijke deunen uh, van uh, Stef Eckel ja. erachteraan. Jammer dan. Geweldig. Nou, een moment van rust. Een moment van romantiek op het strand. Reunited. I was a fool to ever leave your side. Me minus you. de single van uh, Peaches and Herb en and, uh, Reunited. Zo aan het uh, einde alweer van deze aflevering van uh, Zandvoort op zondag... nog even een uh, bericht, uh, ja, een wat minder prettig bericht eigenlijk... van de politie, uh, Albert-Jan. Want uh, gisteravond is een uh, jonge man uh, even na 11 uur aangereden op het spoor. Het vond allemaal plaats uh, op de weg in Overveen. En een 15-jarige jongen stak met zijn fiets het spoor over... En uh, toen kwam er net een uh, trein aan en de trein kon niet meer stoppen en raakte de jongen. De eerste hulp is ter plaatse gekomen en het slachtoffer is overgebracht naar het uh, ziekenhuis en uh, behandeld aan zijn verwondingen. Nou uh, vraagt de politie of er getuigen uh, zich uh, willen melden van uh, deze aanrijding. Die kunnen zich melden bij de politie via 0900 8844. 0900 8844. het treinverkeer tussen Haarlem en Zandvoort is tijdelijk gestremd geweest en uh, kon uh, pas rond kwart over één weer worden hervat in de nacht. Tot zover dit politiebericht. <lacht> Moet ik nou wat zeggen, nee. Naar, nou, dan kreeg ke je net binnen. Ja, die krijgen we net binnen. Dus, uh... ja, ik had wel een melding van 112 uh, vannacht uh, op stationsplein. Maar dat zal wel iets anders zijn geweest dan, dan dit. Want dit speelde zich af in Overveen. Ja, klopt. Ja. Dus, nou, het zit er alweer uh, op. Ja. ja jij ja. gaat uh, niet mee met de ruimtereis. Met uh, de Mr. Amazon. Uh, de Amazon-oprichter Jeff Bezos. Nee, nee, nee. nee 28 uh... miljoen dollar. Nou, en dan zo. hoor je 100 kilometer de lucht in uh, geschoten. Ja. 100 kilometer binnen een paar minuten ben je weer terug. Ja. En daar betaal je dus uh, 28 miljoen dollar voor. voor ja. 7600 mensen hebben zich da daarvoor ingeschreven en uh, meegedaan aan de biedingen. En uiteindelijk is deze onbekende man of vrouw. is de gelukkiger geworden voor die paar minuten de ruimte in. Nou. Met een New Shepard, zoals de raket uh, heet. Verder, aankomende woensdag kunnen we weer aan de Haring. Uh, ja, de die, nieuwe haring. Dan is die er weer. Ja, aankomende dinsdag uh, wordt het eerst vaatje weer geveild uh, in uh, Scheveningen. Het gaat al zo rond de 65.000 euro kosten. Dus was je van plan om dat vaatje te kopen, Albert-Jan. Dan uh, weet je <laughs> hoeveel je geld uh, je mee moet nemen aankomende dinsdag naar Scheveningen. Het is allemaal voor het goede doel uh, ambulance uh, ambulancewens. Daar gaat uh, dit jaar het geld naartoe. Tot zover deze berichtgeving. Heb jij nog wat te melden? Ja, vanavond voetbal natuurlijk. Ja, nou ja, voetballen. Ik bedoel, ik ben blij dat er EK Hockey erop zit. Want dat was slecht voor mijn hart hoor. Ja. jongen, jongen, jongen. Twee dagen lang in de stress. Maar goed, de Olympische Spelen komen eraan. En wat gaan ze daar doen? Daar gaan ze weer hockeyen. Ja, gezellig. Dus nee, we, ik heb een sportief weekend achter de rug. Natuurlijk met twee nieuwe Europese kampioenen. Dus twee keer in het Nederlands. Zowel bij de mannen als bij de vrouwen. Ik heb uh, genoten van uh, een week lang uh, hockey. Nou, de geslaagden zijn geslaagd. Die hebben hun een eind, uh, eindexamenfeest en hopelijk gehad. Want uh, dan papi en mami hebben dan ook een, uh, weer een rustige avond. Zeker de buren. En wij gaan sluiten. En wij gaan sluiten. Tot volgende week. Dag. Doei doei. Some things in love are bad. They can really might you made. Other things just might you swear and curse.